9 uur. Jan van der Putten met het nos journaal Autoriteiten in het noordwesten van China hebben hun diepe verontschuldigingen uitgesproken na de dood van 21 hardlopers. Het waren deelnemers aan een ultramarathon over 100 kilometer door onherbergzaam gebied. In totaal 172 deelnemers werden onderweg overvallen door stormachtige wind en winterse neerslag. De deelnemers waren in t-shirt en korte broek. Tredingswerk in het Yellow River Stone Forest Park werd bemoeilijkt door aardverschuivingen. Op sociale media klinkt het verwijt dat de autoriteiten in Noordwest-China niet goed naar de weersverwachting hebben gekeken. Italië is winnaar geworden van het Eurovisie Songfestival. De rockband Moneskin kreeg vooral veel stemmen van het publiek. Frankrijk werd tweede, Zwitserland derde. Nederland eindigde in de achterhoede als 23ste. Het Songfestival op NPO 1 was gisteren het best bekeken tv-programma met gemiddeld een kleine 5,5 miljoen kijkers. In Amsterdam-West is een man in zijn been geschoten door de politie. Hij stond met een mes bovenop een politieauto. Toen hij daarop werd aangesproken, rende hij met het mes op een agent af. Op Twitter zegt de politie dat ze hem vanwege de gevaarlijke situatie in zijn been schoten. Volgens AT5 is het een 40-jarige Amsterdammer en vertoonde hij verward gedrag. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Tel Aviv hebben duizenden Joden en Arabieren samen gedemonstreerd voor vrede. Dit is het huis van ons allemaal, riepen ze. Er werd ook steun uitgesproken voor het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. En er werd opgeroepen een eind te maken aan de bezetting van de westelijke Jordaanhoever. Met de wapenstilstand kwam donderdag een eind aan een conflict... waarbij Israël luchtaanvallen uitvoerde op Gaza... en Hamas raketten lanceerde richting Israël.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 Heel gewoon. Buiten heilde de wind om het huis. haar moeder breidde een warme sjaal. En het ganse bord op tafel stond er de volgen borgen nog helemaal. Ook gingen wij naar bos. Daar zijn we toen verdwaald.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 Zonder plichtsbegrip, je leven leef, je leven leef. tot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 Water is voor de wisten, springt hij verbeer, er kunnen van Pinken, pinken, alle doge pinken. Als er niks te drinken is, dan heb ik geen moe. Pinken, pinken, alle doge pinken. Van het eerste gelukkige, gelukkig, maar alleen zo goed. Die is voor te scheuren met carnaval zot dus dat te keuren regen is voor de bloemen geef maar morbeer, dat mag me pot voor pinken, pinken alle dagen pinken, als er niks te drinken is dan heb ik in de moed. pinken, pinken alle dagen pinken van het eerste slukje maar je leert zo goed Whisky is voor de schopte. Als je te ver draait, dan droog je popten. Carmen, at gas and jetten, and during the day, I get a little pink, pink, all the days pink. If there's nothing to drink, then I'm going pinken, eat now. Pink, pink, all the dogs pink. I'm the to eat a but I'm to Is voor de russen, en toch wekken. wetje, zij moeten kussen. Zie je, zijn voor de boeren, denk ik in weer, dan wat de noorden. Alle togen pinken, had er niks te drinken, is dan het de een mooi. Pinken, pinken, alle togen pinken, van het eerst als moedje maar jij al zo goed. Lief. En iedere avond schreef ik je. Van Martin, met ik schenk je al mijn liefde. En daarvoor de Magic Boys met nummer 108. CFM Zandvoort. De volgende artiest is uh, Tony Corsari, pseudoniem van André Mathilde Eduard Paré. Geboren in Tine op 12 november 1926.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 Zij het stokje, spieren is naar je gaan, al is ze tachtig jaren, toch leed zij de fanfare, tot ieders grote prut Mijn tante Antoinette, men richtte in ons dorpje een grote wedstrijd in, men zocht tussen de meisjes een nieuwe koningin,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 Muziek aan zij niet horen, zij is doof van pot. Maar haar de maat zwaaien is voor ieder een genot. Hervirtioxiteit, kent men van weet en zeet. Mijn tante Antoinette is ze der majolette. Laat zij het stokje om de vingers gaan. Gaan alle harten even harder slaan. Al is zij tachtig jaar. Toch bleed zeden van vader, toch ieder schoot. Mijn tante Antoine. Mijn tante Antoine. We leven de deur van de leer.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik zou... Kinderen, net zo mooi zijn als jij of mooie misschien ik zou honderd willen worden om erbij te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 Geslagen zijn er om te overwinnen, Dus weet wat dat je met gelagen gaat erzinnen Donkere wolken die verdwijnen Eenmaal zal de zon weer schijnen Wie de moe verliest en kniest Ik laat er schijnen Blijf gehoopt naar betere streven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 Donkere wolken die verdwijnen. En daarvoor hoort u Tom Manders als Doris met. ik zou 100 willen worden. een opname uit 1968. CFM Zandvoort, lokale omroeperij de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60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 Het moederdag toch niet zo snel voorbij. Want ieder die een moeder heeft, die heeft drie dagen vrij. Hollang, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, Al die bloesjes en ze ringen, dat ben ik van die mooie dingen. Zonder koemest, cool te ruimen, lever de peren en de pruimen. Al die bloesjes en ze ringen, dat ben ik van die.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 ZANG En zingen allemaal het hoogste lied, het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet. Prost, post, kameraad, post, post, kameraad, post, post, post, post, post, post. We nemen er nog eentje, daarom pros. Prost, post, kamerad. post, post, post, post, post, post, post, post, post. We nemen er nog eentje, daarom pros.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 Dan schud ik alleen de kop. Geven geel geen antwoord op. Ik ben Sally met zijn romp en zijn Een mens het is een leven toch veel.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 in de rats heb ik van mijn kleine krats nog wat gegeven. Eh, zal ik leven, maar ik blijf ik Goochel me ik al zegt men ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef me geel geen antwoord op. Ik ben sorry, met z'n vrouw en struim. Kom me Sally, al zegt men: Ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef er geen, geel geen antwoord. Ik blijf Sally met zijn rond-ijs kruis. De tijd van de leer!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 Mijn nee, meisje wel, wanneer je voor nee, me in je mini staan, want wat ik zie, dat is nog surrogaat. Mijn hart staat stil, bij gedachten wat ik wil. Je bent het meester van mijn dromen wel. Het is helemaal van slag af gegaan. Wat heb je nu toch gedaan? Het kan toch zo niet verder gaan? marie wel. jij bent voor mij het meisje wel. Ik kan niet leven zonder jou voortaan. Lekker Marie-Zabel. Wensing waar ze het begonnen. Ik zag marie en dacht meteen: Dat zat je moeder toch eens snel nou versieren. Want heus, een girl als zij ze er niet één, Marie-Sabelle. Jij bent voor mij het meisje wel. Wanneer je voor me in je mini staat Want wat ik zie, dat dan de schijnstuur, gaat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 Isabel. Jij bent mee het meester. Ik kan niet leven zonder jouw portaan. Leen in Marisabel. Ja, dat was duo onbekend met Marisabel. En daar vroorde u zilver en poons met Sally met room roomijskar